Ik vind niet dat je er goed uitziet. Dat, dat is heel natuurlijk, moeder. Straks zag zijn gezicht er beter uit dan zijn overhemd, maar dat is nu omgekeerd. Waar, Santiago? Dat... Ik geloof ook dat hij er beter aan doet om maar thuis te blijven. Misschien heb je zin om wat bij mee naar mijn kamer te gaan. Heb je geen lust om te praten, dan kun je daar op de grote stoelen uit te knoppen. Dat uh, lijkt mij een goed idee, vader. Nee, ik, even. Oh, ik ben dat ik maar een half mens ben. Ik ben zelfs niet in staat om mij met goed fatsoen uit een schermutseling met zandje te redden. Oh, oh. Dan zal ik maar geen kruid en nood aan je verschieten. Nee. Aan een vijand die zich niet verweert, is geen eer te behalen. Mooi. Zodra het rijt ervoor komt, gaan wij naar boven. Ja, gaan wij nu even. Mag ik dan eventjes ja. nog? Ja, ja. Nou, je kan hier een beetje. Er wordt geklopt. Hou je gemak. Het is Heens die mijn rapport komt uitbrengen. Ach. Draai je stoel een beetje om. Dan zie je, je niet en slaap rustig verder. Oh, jawel, vader. Dan kom je ook niet in de verleiding de geheimen van de justitie te verklappen. Ach. Kom binnen, Heens. Ik Ga zitten. dank u, wel, wat breng je voor nieuws? Nummer 1. De koning van de Kors logeert in de wapen van Emden... en heeft bij Kuit een cabriolet besteld... waarmee hij van plan is morgen naar Rotterdam te rijden. Hij zal die reis nog even moeten uitstellen... want we zullen hem voor zonsondergang logementen gijzeling verschaffen. Maar foire, als u edel hem laat gijzelen... kunnen zijn crediteur lang wachten. Ik weet de saint dat hij zo kalend is als de Ogerio. Ja. Nee, hij zal wel een goede barf te vinden. De volgende. Nummer 2. De diefstal bij de, de juwelier Levi Samuels is gecommitteerd door Moses Abrams, alias Mortjelein, Tant residerende in de Duivel, ook nummer 1. Ja, hier zijn de lijst van de schuiten. Uit Haarlem. Van Utrecht, de Wisp, van Muiden. Mm -hmm. uh, de heer Ferdinand Uik. Ik mag van de gelegenheid gebruik maken, u edele geluk te wensen met de behouden thuiskomst. Van uw zoon. Dank je, Hans. Oh. Wie is de juffrouw Bos die ik hier op de lijst vind? Eh. Uh. De dochter van een tabakskoper op de hoek van de Lelygaard. En die juffrouw van Bever, waar neemt hij haar intrek? Bij mij, met uw welnemen, bij mij. Oh, o, aardig mens, uit uh, dat mij door fatsoenlijke mensen is aanbevolen. Goed, goed, goed. Maar het allerbelangrijkste bericht ontbreekt: is er geen nieuws van de vliesreder? Eh, uh, dat dan. Uh, is er, uedele? Ah. De deur, uw edele zogenoemde vliesridder... is met zijn dochter gister uit Amersfoort gereed... met de uifkaar van de Geuzen. Heeft in Soest... gebruikt ontbijt... waar Andries Matthijs ruzie met hem heeft gezocht. Maar de vliesridder heeft hem behoorlijk partij gegeven. Zo vertelt Simon, de Marskamer mij. Goed. En verder? Eh, eh, ze hebben eh, gebruikt de noemmalen in Eemnes... Zijn benarde de kaar gestapt en verder heeft niemand iets van hen zonum. Is Simon er dan niet achteraan gegaan? Simon had last Andries in het oogtold. Is Simon er dan niet achteraan gegaan? Simon had last Andries in het oogtold. Iemand tegen wie het Hoge Landsbestuur bevel tot aanhouding heeft uitgegeven... ...is belangrijker dan een of andere straatschender een bekken hij moet gevat worden eer hij in staat is zelf... of door anderen hier in Amsterdam... papieren te laten lichten die van het hoogste belang zijn. Kun je niet nagaan met wie je hier in Amsterdam in correspondentie staat? Heb je mij zelf kunnen weisgrudebos? Nee, hij de poste... nee, zal zijn brieven zelf niet schrijven. Wist ik maar met wie jij hier betrekking onderhoudt. Nou ja, blijf waakzaam, Heins. Je zult hopelijk overtuigd zijn van het grote belang. Oh, maar, bien sûr, Edapar, bien sûr. Uh. Is er verder nog iets van uw dienst? Voor vandaag niet, Heinz. Uw dina dan, niet langbaard. Au revoir. Slaapt je nog, Ferdinand? Uh, uh, nee, vader. Ik ben wakker. Heb je iets gehoord van mijn onderhoud met Heinz? Nou, niet veel, vader. Ik heb meer geslapen dan geluisterd. Het doet er ook niet toe. Alleen, je kent het parool. Het ene oor in, het andere uit. Wat de geheim van justitie betreft, tenminste. Hm. Natuurlijk, vader. Kende jij die Heinz eigenlijk nog? kende? Ik heb hem eigenlijk nooit gekend. Ik herinner mij nog wel dat hij voor ons kinderen... met een soort waas van geheimzinnigheid omgeven was. Omdat ons altijd ingeprent werd... dat wij nooit moesten doen of wij hem kenden... Een beetje sprookjesachtige figuren. Oh oh oh oh oh oh oh een boze kobold of zo. Oh, sprookjesachtig kan ik de brave Heinz toch niet vinden. En boos is hij stellig ook niet. Dat heeft hij veel meegemaakt in zijn leven. Maar het is nu eenmaal zo... dat zijn beroep niet erg hoog staat aangeschreven bij de mensen. Hoewel hij voor ons toch erg nuttig is. Je weet, naast de onderschouten rechtsdienaren maken wij ook gebruik van niet-geuniformeerde beambten. Maar ja, in de volksmond heet dat een stille verklikker. Is het eigenlijk een Fransman, als een accent te horen? Nee, het is een Hollander. Maar hij is lang in Frankrijk rondgezworven. Hij is in dienst geweest van een Franse schilder... van wie hij ook zijn opleiding als schilder heeft gehad. Maar het is allemaal ongelukkig uitgepakt. Hij heeft in Frankrijk enige maal in de gevangenis gezeten. Oh. Onschuldig. Dat weten wij we, uit zeer goede bron. Maar dat heeft zijn leven er niet gemakkelijk op gemaakt. Eenmaal terug in Amsterdam... heeft hij zich hier als schuldig gevestigd. Maar omdat dat niet genoeg is... om in zijn onderhoud te voorzien... verhuurt hij kamers. En bewijst ons... zekere diensten. Alleen... je begrijpt als dit bekend wordt. Dan is hij wel een verklikker, maar niet stil meer. En dan heeft hij voor onze waarde verloren. Vandaar dat hij ook altijd via een poortje in de kloostergang... ongezien kan doorlopen naar de deur van mijn kamer. Vandaar ook al die geheimzinnigheid. Maar goed, over Heinz hebben we het nu genoeg gehad. Ik had eens over jou willen praten. Als je tenminste uitgeslapen bent. Ik ben klaar, wakker vader. Mooi, mooi, mooi. Ja... Kijk eens, Ferdinand. Jij hebt gestudeerd. Je hebt een mooie, lange reis gemaakt. En dat is allemaal best natuurlijk en voor je ontwikkeling uitstekend. Maar nu wordt het toch tijd dat jij een beroep gaat kiezen. Ja, vanzelfsprekend. Ik moet iets om handen hebben. Maar heb jij er wel eens over nagedacht? Wat? Over nagedacht wel, vader, maar ik heb nog geen besluit kunnen nemen. Dat is jammer. Een jonge man van jouw leeftijd zou toch moeten weten wat hij wilde. U weet dat ik altijd graag bij de marine gewild heb, vader. Maar daar ben ik voor afgekeurd. Ik, ik heb rechten gestudeerd. Zou jij graag bij de bavi komen? Als advocaat voel ik er niet veel voor. En de magistratuur, dat weet u, dat is een lange weg. Ja, dat weet ik. En ik moet je zeggen, wij leven onbekompen. Maar toch, ik heb een groot gezin. En ik kan mij niet permitteren je jarenlang op mijn kosten te laten leven. Dat is ook helemaal mijn bedoeling niet, vader. Ik wil niets liever dan mij zo gauw mogelijk onafhankelijk maken. Wat denk je van de handel? <laughs> Ik zou best wat voelen voor de handel. Maar als je nou ergens kapitaal voor nodig hebt... Dat is niet altijd gezegd. Maar goed, in dit geval... De kwestie is deze, Ferdinand. Het huis van Bemde, van Balen en Compagnie... is na de dood van je oom van Bemde... alleen door de heer van Balen voortgezet. Ja. Je tante heeft haar geld in de zaak gelaten... En nu is het haar bedoeling om je na je reis voor te stellen... deelgenoot in de firma te worden. Je hebt voor haar die zaak met Bertine in Livorno afgehandeld... en dat heeft haar een zeer hoge dunk van je capaciteit gegeven. Meer geluk dan wijsheid moet ik erbij zeggen. Oh, dat is dan toch maar gebeurd. En ze heeft mij gevraagd je direct na je aankomst daarover te spreken. Hm, wat denk jij ervan? Nou, ik geloof dat ik mijzelf tekort zou doen als ik een dergelijk aanbod afsloeg... Maar wat denkt de heer van Balen ervan? Met hem hebben we toch ook te maken? Hij heeft geen bezwaren gemaakt. En bovendien, de drie ton die tante van Bende in de zaak heeft gelaten... hebben natuurlijk ook hun gewicht. Ik ben er erg blij mee, vader. Het is een mooie, bloeiende zaak. En om daaraan je krachten te geven, dat trekt me heel erg aan. Gelukkig, jongen. Het lijkt mij het beste als ik maar eens gauw met de heer van Balen ga kennismaken. Doe dan. En spreek ook met je tante van Bende. En laten we dan nu maar naar beneden gaan... Ik heb de dames horen thuiskomen ja. en met een beetje geluk is je tante van Bem de meegekomen. Ja, die zal zeker haar neef willen begroeten bij zijn thuiskomst. Maar ik, ik kan toch moeilijk een zakengesprek met haar voeren waar iedereen bij is. Nee, maar jij zal zeker in de gelegenheid zijn om een afspraak met haar te maken. Maar goed, we zullen wel zien. Oh, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Wees van harte welkom geel, Dank u, tante. Alzo zullen de vrijgekochten des heren geel, Je kunt kunt het de profeet profeet Willem Brengt mijn zonen van verre, ja, van het einde der aarde. Dag, mijn beste Ferdinand, dan nou, ben je daar eindelijk? Nou, ik, ik durf niets toe te voegen aan de vrome toespraak van mijn zuster. Anders zou ik zeggen met Racine. Eh, wat, wat, wat, wat zei Racine ook weer, Santje? Nou ja. Nou ja, doet er ook niet toe. Wel, wel, wel, wel. Wat een verrassing dat ik nou juist in Amsterdam moest zijn, omdat ik een onderhoud had met de heer Van Balen. Je moet nog niet naar hem toe gaan, Ferdinand. Ik wil er beslist bij zijn als jullie elkaar ontmoeten. Goed, dan hij kent je niet anders als een klein jongetje met een groot hoofd... Oh. Een, een, een rode neus en grote oren. Dat zal de goede man opkijken. Nee, toch, hier, bent zuster. Moet je de thuiskomst van Ferdinand van b vieren en je rijtuig weg sturen, ja, nee. oh, hè? Oh, ik was eigenlijk van plan direct weer naar buiten te gaan. Oh, nee. maar, maar nou, Ferdinand er is... Nou, ja. oh, goed, goed, goed, goed, Laat ik dan maar blijven. Op voorwaarde dat sintje een week of drie bij mij op zich blijft... Oh, ja. Ja. En dat Ferdinand meekomt, al was het maar voor een paar dagen. Hij is net thuis. Uh, moet hij dan nu alweer weg? Het is maar voor een paar dagen. We moeten trouwens over zaken spreken. Van Balen komt zondag bij me eten. Maar goed, laat Ferdinand zelf zeggen of ik iets ondillijks vraag. Wel, nee, tante, helemaal nee, niet. Nee, helemaal niet. niet. De lieve jongen mag toch zeker wel eens wat afleiding hebben? Zandje. Het honkvaste leven thuis zou een steentonig worden. Ach, Ach, wees oh, jij maar stil, Santje. Je weet dat ik ja. voor jou nog wat in het vat heb. <laughs> ik ben zeer benieuwd. Uh, zal ik uw rijtuig dan maar wegsturen, tante? Huh? Graag, jongen, graag. En zeg tegen Joris dat hij om tien uur terugkomt. Jawel, nou, tante. En uw koets, tante Letje. Huh? Ik geloof niet dat het passend is. Is om je na de avonddienst meteen maar weer aan wereldse vermaken over te geven. Oh, oh, ja, maar het, je, je... het zijn het toch geen wereldse zijn. vermaken nee. die wij hier nastreven, Letje? <lacht> ja, huh? maar. Uh, nou goed, het is toch mijn gewoonte. Nou, ja, Letje, ah, dan indien. moet je voor eenmaal maar ja. van je goede gewoonte afwijken ja, en ja. ons gezelschap houden. Ja, ja. Het is toch ja, een bijzondere gelegenheid. Ja, Letje, doe het Ja, dat is nou, Nou goed. Voor deze keer. Zo. Zo Omdat jullie zo aan. Moet dan stuur ik beide rijtuigen weg. Goed zo, dat is dezelfde. Hoe zit het, Suzanne? Nou, kom dan. schenk jij dan even tegen. moeder. En nu moet je ons dan eens alles van je reis vertellen, Ferdinand. Ja, alles opeens is wel een beetje te veel, Tante. Vraagt u maar, dan zal ik wel antwoord Ach. geven. He, heb jij het carnaval in Napels ook gezien? Daar moet je ons eens van vertellen. Verenigd, Ferdinand. Ja. nog steeds de Keuze-Paris gedaan? Het lijkt mij interessant als oh, iets te horen van het Colosseum. Dat ja, ja. ik mij afvraag hoe je daar in het heidense lampje kerkelijke plichten. bent. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Stellen jullie je ja, ja. voor, ja. ja, ja, ja. voor dat ja, je het het, ja. voor ik op, heidense heidense ja, ja. op deze vragen allemaal tegelijk antwoord. Je hebt zelf gezegd: vraag maar dan zal ik wel antwoord geven. Maar toch niet allemaal tegelijk. Ik zal wel eens een lezing houden. dat jullie ja, allemaal van tevoren je vragen schriftelijk hebben ingediend. Dat is jullie ja, ik weet, ik weet voor het ogenblik wat, wat veel beter is. Ik hoor dat de kinderen thuiskomen. En dat doet maar aan denken dat ik nog het een en het ander voor jullie allemaal in mijn koffer oh, heb. Oh, een ogenblik. En dan zou ik nou wel eens eindelijk die willen hebben, die mij al zo lang geleden beloofd is. Ha? Ja,